En er kwam ook ineens, tenminste een beetje voor mijn gevoel uit de lucht vallen, een, een ecoduct over de spoorlijn Haarlem-Zandvoort. En een ecoduct, of een plan voor een ecoduct over de zeeweg bij Overveen. Ja. Um, hoe, hoe moet ik het zien? Hoe komt dat ineens allemaal zo naar voren?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 Ja, maar daar moet natuurlijk nog wel wat aan gebeuren. Hè. We hebben nu ook subsidie gekregen om daar onderzoek na te doen. 50.000 euro. Precies, goed op je de hoogte. Je zit wel in je getallen. Ja, ja zijn zijn ik ben gek wel op getallen. getallen. Precies, ja. En uh, wij gaan nu met alle partijen kijken van wat voor type brug kunnen we daar het beste maken. Met welke partijen gaan we samenwerken. Uh, Benno die uh, slaat uh, drie bruggetjes. Ja. Uh, en jij praat daar heel enthousiast ook over het, al over het derde bruggetje. Maar in feite ben je uh, projectleider van het eerste bruggetje, toch? Ja, klopt. Uh, ...kan ik hier uitproeven dat je doorrolt in die andere uh, bruggen nou, uh, Omdat ik secretaris van Nationaal Park ben... Is dit wel, uh, ...zijn die andere twee bruggen mm -hmm. liggen ook in ons gebied... Okay. ...dus de, in die zin zal ik ermee te maken hebben. Ik zal het ook weer af gaan duwen met die 50.000 euro om te kijken. Maar de Zeeweg is bijvoorbeeld een provinciale weg... Ja. ...dus dat zal een hele andere constructie worden. Goed. Ja. Um, ik wil graag even over het eerste viaduct praten. voor ja. recroduct, hoe je het ook wil noemen...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 tussen het Naaldenveld en de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En dat is, allebei behoort het tot hetzelfde Natura 2000 gebied. Dat is een heel belangrijk natuurgebied. Dat heeft mevrouw Groen het ook al, al, al duidelijk gemaakt. Dat, ja, ja, hoe zie je die schijning dan? Want... Nou ja, kijk... Er, er, Door de hekken die geplaatst gaan worden? Er gaan hekken geplaatst worden, maar die gaan dus vooral...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 Recreatieve toegankelijkheid van natuurgebieden. Ja. Alleen het brengt wel een stukje verstoring met zich mee. Dus die hadden we liever wat meer aan de rand gehad. Dus om het naaldeveld heen. En niet tussen het naaldeveld en de Amsterdamse waterleiding duinen. Dus dat is iets wat, wat, wat mijn partij erg jammer heeft gevonden bij, uh, bij de totstandkoming van het ecoduct. Ja. Alleen ik wil er wel aan toevoegen. Wat, uh, want het belang van de ontsnippering is door mevrouw Groen al genoemd. Waarom is ja. dit, dit ecoduct nodig? <coughs> er komt nog iets bij kijken: klimaatverandering. Die komt ja. eraan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 Dat het niet alleen maar over herten, eh, reeën, eh, damherten en andere zoogdieren nee, gaat. Die vinden hun weg toch wel. <coughs> nou ja. ja, die vinden hun weg wel. En daar weten we in Zandvoort natuurlijk uh, heel veel van. Ik zal het de uh, sterker <laughs> vertellen. Gisterenmiddag, uh, na nou, het rond de uur of drie. Vijf reebokken in de tuin van Huis in de Duinen. Ja. Grazend. En uh, maakte niet uit wie er langs of uh, kwam. De heren gingen gewoon door met uh, voedselvergaren. Ja. Maar, uh, dus daar hoeven we ons eigenlijk geen zorgen om te maken. Maar goed, dus Iwezen, het reewild heeft eigenlijk zo'n natuurbrug niet, niet nodig. Nee, dat, heb ik niet, dat heb je mij niet horen zeggen. <lacht> nee, dat zeg ik. <lacht> ze, doen toch, ze doen het toch wel. <lacht> ik, ik, dat geef nee, al wij, bieden, wij bieden uh, uh, natuurlijk door middel van die natuurbrug, uh, die, die, die, die en een, een veilige oversteek. En... en uh, Uitwisseling van het wild van het uh, van nationaal park. Met, uh, met, uh, met, ook oh, ja, die, er komen de, die in te komen dan uh, van het kraansvlak uh, naar de, de waterlijn. Ja, nou ja, u, u doet mijn boswachters hart bijna wel sneller slaan. Als <laughs> je uh, uh, beelden gaat spreken. Uh, ja, Laten we eerst de, wiezen, de, de brug maar realiseren <laughs> en uh, dan verder dromen. Dat de wat, wat heen gaat, kan ook terug. Precies, hè? er is, is geen eenrichtingsvergiering die Maar die, die, uh, die Wiesent bijvoorbeeld, die zitten nu toch niet in, uh, in de duinen? Nee, Kraanslak. In Kraanslak, maar, Kraanslag, slag, maar een, die staan achter een hek. Ja. En, en, uh, ja. Uh, ja. Ook achter een hek. Uh, uh, en en uh, dat is even een heel ander project <lacht> natuurlijk. Uh, de, de grote verhaal is, en heeft Jacqueline natuurlijk net ook al verteld... dat we natuurlijk dat hele, die drie, met die drie bruggen dat hele grote gebied uh, gaan... Uh, gaan uh,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 Nou, het is ja, zo dat, dat, dat de natuurbrug die zal in ieder geval wat voor de verkeersveiligheid doen. Want er wordt een veilige oversteek voor zo herten zo, ja. gecreëerd. En dieren die zullen ervoor kiezen om altijd het, het ja. rustig mogelijke oversteek te nemen. Mm -hmm. En in het gebied... Nou, ja, dat, dat vind ik wel interessant. Walter, ja. wat... Uh... Beaam je dat? Ja, dat beaam ik. Want hoe weet een herp nou uh, die zeg maar bij, uh, in Zandvoort bij, op Zuid zit. dat er bij de zandvoort ter hoogte van de een bodaan een uh, ecoduct uh, zit? Dat is, uh... Ja, ik, ik, ik sta elke dag nog verbaasd over dieren. Uh, hoe, hoe ze dingen hun weg vinden. Uh, kijk, uh, het. Het hele hertenproblematiek is natuurlijk een duidelijk een, een, een waternet uh, verhaal. Ja. Uh, Jullie schieten ze gewoon af, hè? Wij beheren ze. <lacht> Dat is een oh ja. nuance, hoor. <lacht> <lacht> wij beheren ze. En uh, ik, heb ik zeg gegeven, je altijd, ook wel haast... gekscherend. Kijk, uh, misschien lopen al onze herten wel naar de overkant toe. Ik bedoel...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 ja. Nou, Dat werd ook uh, aangehaald. En er werd natuurlijk over, over het productief gesproken. En toen maakte een mevrouw de opmerking. Uh, wij schieten niet af, wij geven ze een genadeschot. En dat vond ik wel een mooie opmerking. Want een dier wat aangereden is waar je niks meer mee kan. Het dier kan niks meer, laten we zo eerlijk zijn. Daar moet je wat mee. Ja. ja. Ja. ja, nee, wij, uh, de, de faunabeheerders uh, ja, zijn ook betrokken bij, uh, bij, uh, bij uh, dat tot uh, van die, uh, van die valwild, zo, zo heet de officiële term dan. Uh, en, en ja, uh, heel vaak worden die ook uh, erbij geroepen om, uh, om het dier uiteindelijk uit zijn lijden te verlossen. Alleen, ja, dat is natuurlijk het resultaat. En het resultaat is dat willen wij eigenlijk dat ze veilig kunnen oversteken.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 als je van Scandinavië tot aan Spanje gaat. En we hebben ook vanuit Europees Belang daar een instandhoudingsdoelstelling op. En dat betekent dat we mooie natuurprojecten moeten realiseren... om die duinen ook met de druk vanuit de omgeving overeind te houden. En de natuurbrug is daar één van. En er zijn vele andere grote natuurprojecten die we daarvoor uitvoeren. Oké, okay, dat was de laatste en uh, zeer juiste opmerking. Nou, we, ja, we hebben er iets op, trots op te zijn. Ja, ja dat, hebben, dat hebben we zeker. Er is wel eens ja. iemand gezegd van wij kijken als handwoord allemaal...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 Het ja. Nederlandse meezinglied komt er steeds meer op. Maar wat ook opkomt is uh, het voorlezen. Volgende week is weer uh, vanaf 19 tot 29 januari de Nederlandse voorleesdagen. En daar gebeurt van alles mee. Uh, bijvoorbeeld het voorleesontbijt in de bibliotheek Duinrand. Daar begint men mee en er worden een aantal uh, scholen uitgenodigd. Die krijgen allemaal bericht. En die komen uh, luisteren naar een burgemeester die gaat voorlezen. Een ME'er, een politieagent en andere belangrijke mensen. Een <lacht> ja. ja. En ook het... Uh,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 I'm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 Het besluit van de Constitutionele Raad volgt op de vlucht van president Ben Ali naar Saoedi-Arabië... na weken van protesten. Intussen is het uitgaansverbod in Tunis opgeheven en de luchthaven is weer open. In de stad zijn winkels geplunderd en er is brand gesticht in het treinstation. Militairen patrouilleren in de straten om de orde te handhaven en plunderaars af te schrikken. De brandweer in Zwijndrecht is vannacht en vanochtend bezig geweest met een brand in twee goederenwagons... Het vuur in een wagon met staal was redelijk snel onder controle... maar het lukte niet om de wagon vol ethanol te blussen. Daarom liet de brandweer de tankwagon gecontroleerd uitbranden. Veertig omwonenden die vanwege explosiegevaar werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Werknemers bij de Italiaanse autofabrikant Fiat... hebben ingestemd met een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Zo nemen ze genoegen met minder pauzes en beloven ze om minder snel te gaan staken... In ruil daarvoor investeert Fiat 20 miljard euro en wordt de autoproductie niet naar het buitenland verplaatst. Volgens de vakbonden stemden 54% van het personeel voor en 46% tegen. Op de A50 bij Herpen in de richting van Os zijn twee doden gevallen bij een ongeluk. Een van de twee doden is een spookrijder die het ongeluk veroorzaakte. De politie spreekt van een ravage. De snelweg is afgesloten, het verkeer wordt omgeleid. In Bangladesh is een man opgepakt die de leider zou zijn van een bende van bedelaars. Hij amputeerde bij kinderen armen en benen en dwong hen om te bedelen. Ze werden voor een paar euro per dag verhuurd aan vrouwen die zich voordeden als hun moeders. Feitelijk waren het hun bewakers, zegt de Bengaalse politie. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maximumtemperatuur temperatuur 11 graden. Dit was het nieuws.